FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files worden inmiddels korter. In de regio is het wel erg druk rond Amsterdam op de ring, de A10... Rijd je bijvoorbeeld op de ring Zuid richting Den Haag en Utrecht... dan heb je zo'n 10 minuten vertraging. Ook op de ring Oost richting Volendam heb je ongeveer 10 minuten oponthoud. Verder staat er in de regio nog file op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem heb je zo'n 10 minuten vertraging. En op de N235 Amsterdam richting Purmerend... tussen het Gouw en Ilpendam 5 minuten oponthoud. Verder ook file op de A9, die Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Amstelveen ruim 5 minuten oponthoud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 nieuwe nieuwe aflevering van deze Alternative FM en uh, dat was High Shy met What's Going On het heeft ook een beetje te maken met een klein feestje van Rodon series, want het zijn allemaal een beetje gelinkt aan Rodon series, maar niet alleen High Shy. Uh, want straks in het laatste uur hebben wij ook een uh, gesprek met Cat Harry van. Zij is van Bad Luck Baby. En dat is ook een beetje een spin in het web. Want uh, die schijnt ook High on Shy, waar we mee begonnen, uh, te kennen. En uh, ook Lorem Ipsum. Dat heeft alles een, met elkaar te maken. En hoe dat uh, precies zit, dat ga ik je gaandeweg deze uitzending al vertellen. Het bestaat weer uit drie uurtjes. Drie uren. En uh, allereerst in dit uur nummer één hebben wij dan ook nog een uh, gesprek met... Sam Sexton en dat heeft uh, alles uh, te maken met de Sam Suxt Sexton Sunday Sounds. Die zij onder meer heeft uh, afgewerkt in Slachthuis Haarlem. En dat is dan ook een reden om even over te praten. Want het is een beetje ook uh, met de actualiteit uh, waar het ook uh, mee te maken heeft. Want als wij dit uitzenden dan is het uh, donderdag 15 november op 14 november moet ik zeggen. En uh, de zondag met die Sam Saxon Sunday Sounds is op 17 november. Dus dat uh, is heel erg mooi als we dat nu vandaag even kunnen laten horen. Dat zeggende gaan wij ook uh, even het nieuwe werk uh, draaien. Want dit is um, deze week uitgekomen. En dat is Marvin Adam. En dat nummer dat heet Slow Life.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 Doe dit voor de sport, doe dit voor de kunst Eet de beat op in de ochtend, doe dit voor de lunch Ben op een marathon, hoe ik mijn leven run. Neem mijn tijd om kwaliteit voor je te leveren ah, Slow life, steady aan het bouwen Glimlach op mijn face, homie, dat is hoe ik verouden Doe dit voor de kids en ik doe dit voor de ouders Je wilde op me haten, maar toen ging je van me houden Thank God, ik heb gebreed voor die bad days Ik ben veel veranderd, maar ik op als ik in december vlieg ben aan het chillen waar je helden alle sterren ziet Vijf sterren suites, want je boy is op comfort ik kon niet conformeren aan hoe alles netjes hoort ze zeiden vroeger oh je bent nog steeds aan het rappen maar nu zeg ik oh je zit nog steeds op kantoor so live ik word langzaam rijker so high dat is hoe fiber. ik kan het zelf doen waarom wil je wijzen ben het aan het doen hoeft niks te bewijzen Slow life, ik word langzaam rijker zo so high, dat is hoe we Ik Je kan het zelf doen, waarom wil je wijzen? Ben het aan het doen, hoef niks te bewijzen Yeah, dak eraf als ik mijn gedachten screw Gekke file at de Royalty zit in mijn bloed Pull up in een koe! Zo so high of al ben ik clean Zo so fresh en clean Noem me Marvel, Looter King Ik heb een dream Wil alle kleuren euro zien In harmonie Alles wat ik heb verdiend Heb ik verdiend Vroeger dacht ik je moet snel rennen voor je geld Maar je moet geld voor je laten rennen in het spel Rendement op rendement, dat is het model Ik hoop dat je beseft wat ik je allemaal vertel ah, ah, Voet op bron, ga de wereld rond Sta je niet zo blind op hoe ver je komt Ik heb altijd wel een stip aan de horizon Universal volgt het script en de money komt Slow life, ik word langzaam rijker So high, dat de hoe fiber Ik kan het zelf doen, waarom wil je wijzen? Waarom Ben ik aan het doen? Ik hoef niks te bewijzen Slow life, ik word langzaam rijker Slow high, dat is uw fiber. Ik kan het zelf doen, waarom wil je wijzen? Ben het aan het doen, hoef niks te bewijzen En de laatste jaren ben ik me gaan beseffen Iedereen heeft zijn eigen tempo De een gaat wat sneller dan de ander En ik heb beseft waar het beste voor mij werkt Langzame groei, we die steady groei. Ze heeft je meegenomen, zeg Denk je nou echt dat ik niet bek, Hoe je bent meegeslopen weg? Vast in haar web, want ze wil slechts Iets om de nacht te doden Jij koos niet voor mij, maar voor het meisje dat ik niet kan zijn Duizend ogen kijken hoe ze aankomt lopen Om je mee te nemen weg van mij Meisje dat ik niet kan zijn Dan niet dat je weer gaat verlaten Voor haar in die dag toch maar zacht Om je binnen te halen Klem vast in haar web Maar ze wil slechts jou om het laten maken Jij was niet voor mij Maar voor het meisje dat ik niet kan zijn Naar je mee te nemen Weg van mij, mij, mij, mij. Meisje dat ik niet kan zijn Meisje Het al goed van haar, ze was opeens veel gilderij Je weet wat ze met mooie meisjes zijn Door haar was er geen plek voor mij Het meisje dat ik niet kan zijn Is nu het meisje dat ik me goed verdwijnt nee, nee, nee. Een meisje dat ik niet kan zijn single uh, staat op punt om uit te komen. Ik zei het al, als wij dit laten horen is het donderdag 14 november. En vrijdag de 15e komt dit uit. Uh, Emilia Mabel, of Emilia Mabel, nee het is Emilia Mabel. Uh, en dat nummer dat heet uh, Meisje, dat is uh, de nieuwe single. En Marvin Adam hoorde je ervoor met Slow Life. Nu was Van de Wijk de frontman van Kasper Baumjarig. En dat heeft hij ook uh, luister bijgezet, heb ik hem uh, laten vertellen. Want uh, hij heeft gisteren schijnbaar een feestje gevierd in de DB's. Uh, want deze Ernie Green, want daar heb ik het over, uh, die is 60 geworden. Zou je niet zeggen als je hem hoort. Uh, vorig jaar hebben ze geloof ik ook nog een uh, album uitgebracht. Uh, en dat album... En nou verspringt van alles en nog wat op mijn scherm. Um, dat is dat album. Dat heet... World Wide Willow. En dat uh, had hij ooit uh, verteld. Het had iets te maken met een treurwillig. Zo uh, moest dat een beetje uitbeelden. Uh, uh, en ja, omdat hij dus inderdaad zijn verjaardagsfeestje in de DB's in Utrecht heeft gevierd. Doen we dan toch nog even een nummer van Casper uh, Baum. Met in de hoofdrol Ernie Green. Want dat is de man om wie je draait. En het nummer dat heet Winner. Forget what hides behind the counter when days are getting louder. The sky is turned a few Wel leuk van de afgelopen week. Ik zat te luisteren naar een, naar een radio collega van mij, de heer Willem de Waard. Die had ook een, had ook een radioprogramma in, in Capelle. En die kondigde op een gegeven moment een nummer af van deze dame. En toen zei hij Levi. Ik zeg, het is geen spijkerbroek. Het is gewoon Levi Bone. Eh, waarop hij dat keurig netjes recht trok. En ook zei van... Ja, ik word eventjes op mijn vingers getikt. Maar het is inderdaad Levi Bone. Eh, zij heeft ook nog meegedaan aan mooie noten het afgelopen jaar. Eh, samen met Koos en nog iemand waar ik even de naam van ontschoten ben. Eh, en Levi Bone is ook geselecteerd voor de popronde. En daar heeft ze zich ook laten zien. Onder meer in... Haarlem en een paar weken terug ook in Hoorn, maar ja, de popronde die dendert nog even door, hoewel we wel een beetje in de laatste fase van de, de popronde zitten, want uh, ik heb me uh, laten vertellen dat er nog een aantal steden komen, zoals Alkmaar en Hilversum aankomend weekend mensen, dus die kunnen daar nog uh, terecht. En dan uh, gaat uh, het hele clubje zich opmaken voor het eindfeest. Bij de Melkweg. En daar worden dan een aantal mensen daarvoor uitgenodigd. Die dan uh, tijdens die avond, de finale avond op de 30ste november is dat... Uh, worden uitgenodigd om daar te kunnen spelen. En dan is die hele Melkweg eigenlijk alleen maar bezet door... Uh, muzikanten, bands en songwriters, noem maar op. Die allemaal hebben meegedaan aan de popronde van 2024. Want dat is het. En dan zullen de voorbereidingen alweer getroffen worden voor popronde 2025, maar uh, eerst krijgen we aan het uh, begin van het nieuwe jaar Eurosonic Noordenslag. Hè? Want uh, dat is niet zo gek ver meer weg, want dat is over een uh, week of zes, zeven zo'n weekje, dan uh, komt uh, Eurosonic Noordenslag Noorderslag al uh, weer om de hoek kijken. Uh, want zo snel gaat het allemaal in dit land. Daarvoor hoorde je trouwens voor uh, Levi Boon met Half Full, want dat is uh, de, de nieuwe single, of de meest recente single, uh, Weather van Um, Kasper Baum met Worldwide Willow. En Ernie Green was afgelopen week jarig. Uh, reden waarom we hem even laten horen. En hij heeft ook uh, tijdens de uitzending... Want we hebben hem toen ook hier in de uitzending gehad. En gezegd uh, hoe dat uh, was met die drie wees. En hij uh, wilde eigenlijk dat het dat meer of meer een treurwillig was. Die Willow. Want dat staat voor de willig. Ehm... Um, in ieder geval heeft hij nog besloten om niet zijn, zijn gitaar aan de willigen te hangen. Dat is één ding wat, uh, wat eventjes erbij gezegd moet worden. Nu is het tijd voor uh, de volgende single. Die morgen uh, waarop uh, aandacht wordt besteed door het Piers Songwriters Guild. Want die hebben een compilatiealbum uitgebracht. Uh, en ik heb hem al laten horen op het moment dat hij eigenlijk min of meer uh, ten doop werd gehouden. Op 24 oktober... Heb ik daar al wat uh, werk van laten horen. Uh, onder meer uh, deze single die morgen dus eigenlijk officieel dan uh, ten doop wordt gehouden. En dat is Niels Buis. En ook hij heeft een bijdrage geleverd voor dat compilatiealbum van uh, de Peer Songwriters Guild. En het nummer dat heet Our Odyssey. I met you in a crowded room Sweat was pouring from the ceiling And your eyes nearly caught me True to gloom Every brick in the wall Had found me enthralled By your company Every waste of weight That was taken of space Or the odyssey Take me first time tear me apart, take hold of my heart just like it did the first time just like the first time ain't it there My mechanical heart So poison and battered, The right saboteur From the very start I'll put a smile on your face I'm your court jester Till the end of days You and me and all That will be our odyssey Take me away First time, tell me apart, take hold of my heart just like it is the first time. It's Just like the first time, ain't it there? Just like the first time, ain't it there? So read my Sunday morning. En dat heeft hij ook uitgevoerd uh, tijdens uh, de avond uh, in de Piers, de Zonvrijderse uh, Kilt, uh, toen ze het compilatiealbum presenteerden. Deed Niels Buis dat ook met uh, onder meer dit nummer Our Odyssey. Um, we gaan even iets anders doen en dat is een, uh, ja, min of meer een interview wat ik hier tussenin heb uh, zitten met Sam Sexton over de Sam Sexton Sunday Sounds en wat dat allemaal precies inhoudt en wat ze de afgelopen tijd daarmee gedaan heeft. Maar eerst natuurlijk het werk zelf van de dame om wie het gaat die het slachthuis halen. daar altijd een aangename zondagmiddag weten te bezorgen. Shine tiny too. telefoon hebben wij Sam Sexton. Geen onbekende in het uh, programma wat uh, wij ooit uh, hebben gedaan, want ze is ooit geweest, samen met Bas. Alleen de aanleiding is dat zij uh, in Slachterhuis Haarlem nou, uh, nu voor de derde keer iets gaat organiseren. Uh, Sam, hoe heet dat uh, precies? Ja, dat is de Sexton Sunday Sounds. Ja, hoe ben jij op dat idee gekomen? Uh, nou, het grappige is eigenlijk dat ik... Uh... Zelf sowieso heel graag in het vlachthuis een keer wilde spelen. Ja. En uh, toen dacht ik, ja, hoe kunnen we dat uh, op een passende manier gaan doen? Mm -hmm. En uh, toen dacht ik, nou, het is leuk om dan andere artiesten ook uit te gaan nodigen. Mm -hmm. Om samen optreden te doen daar. Ja. Toen dus zijn we in gesprek gekomen met de En toen zijn we tot dit concept gekomen. Ja. Dus yeah. het is een terugkerend concept. Uh, waarbij uh, Bas en ik het samen met Slachthuis organiseren. En uh, ik uh, host de middag ook, dus yeah. van uh, van half vier tot half zes, waarbij wij uh, de middag openen en twee andere artiesten uitnodigen om ook te komen spelen. Ja. Yeah. Uh, en dat is dan een veelbelovende artiest, uh, meestal uit de regio, en, en uh, een hoofdartiest die wat meer gevestigd is al in de muziekwereld. Ja. Yeah. Uh, als ik jou uh, zo hoor, uh, hoe hebben ze daarop uh, gereageerd op dat, dat uh, plan wat jij op een gegeven moment... Uh, ja, ja, met, ja? Heel, heel goed, heel enthousiast. Ik denk dat het een goede aanvulling is van het programma uh, van de programmering die zij uh, hebben, het slachthuis. En het verbreedt uh, het publiek wat zij al trekken. Mm -hmm. En een uh, zondagmiddag sowieso een mooi moment, omdat ze daar uh, normaal gesproken niet echt uh, wat hebben. Ja. Ja. Ook, uh, ook een leuke manier ook om de buurt uh, wat meer te betrekken ja. um, dus uh, zodat, zodat uh, het slachthuis ook echt een ja, cultureel centrum en een muziekfabriek is voor iedereen ja, ja dat, zo zeggen ze het ook hè? het slachthuis is ja. een uh, muziekfabriek uh, dan is er natuurlijk je, je zei het al hè? jij bent ook gastvrouw voor, uh, ja. voor, die, voor die middag uh, wat doe je dan als gastvrouw Um, ja, ik uh, kondig de artiesten aan en ik doe uh, korte interviews met de artiesten omdat ik het uh, nou, wel heel belangrijk vind dat er ook echt aandacht is voor de artiest zelf mm -hmm. en uh, ik denk dat het ook helpt dat mensen dan ook echt interesse kweken voor de liedjes die ze spelen en dat het daar ook wel echt een luistersessie is. Ja, ja want uh, ja, de eerste keer dat was uh, de bedoeling dat je dat uh, met Jorik uh, van Noorden uh, zou doen, maar die was ziek afgehaakt. Toen heb jij, geloof ja, ik. Ja, Bart van Oel heet hij toch? Ja, Bas van Oel. Bas, oh, ja, maar, ja, goed. Uh, hij is uh, van de Brothers die, uh, die is toen op het allerlaatste moment gekomen. Uh, bij de vorige editie was het, uh, het PEM Bond. Oftewel paalbond voor intimie. Uh, en, en bij de komende, dus uh, als we dit uit gaan zenden, is het uh, 17 november, dan is het uh, Jori Zwart. Ja, dat klopt. Ja, hoe ben jij uh, aan Jori Zwart uh, gekomen? Gewoon een mailtje gestuurd? Uh, gewoon een mailtje gestuurd, inderdaad. Ja. Uh, Zij heeft mij ooit les gegeven op uh, de vooropleiding van het conservatorium... Mm -hmm. En ik heb haar ook wel uh, vaker zien optreden. En ik weet dat ze uh, een gitariste en uh, achtergrondzangeres is bij Yelts uh, De Love. Mm -hmm. um, en ik weet ook dat ze hard aan, aan uh, de weg aan het timmeren is voor haar eigen carrière. Dus vond het heel leuk om haar uh, uit te nodigen hiervoor. Ja, ja uh, wat, wat... was. ook erg enthousiast. Ja, ja ook uh, vanwege het, uh, het plaatje, hoe, hoe dat uh, eruit ziet. Ja? ja, dat er ook aandacht is voor. Nou, talentvolle muzikanten die misschien wat minder bekend zijn. Mm. En, uh, dus, dus dat sprak uh, ja, er heel erg aan. Ja, um, nou heb jij uh, ook wat talentvolle uh, muzikanten gehad. Ben even, bij de eerste editie ben ik het even kwijt. Wie was dat ook al hier bij de eerste uh... ja, dat, was, uh, dat was Koos. Oh ja, Coos. Uh, studenten bij Conservatorium van Haarlem. Ja. En zij had twee medestudenten meegenomen, Celine uh -huh. en Jet. En uh, zij uh, hebben als trio opgetreden. Ja. En uh, uh, dus dat was wel, uh, was wel heel tof. Ja, het is uh, Koos met een C, hè? Ja, ik Koos met een C. Ja, uh, bij de tweede, daar uh, ben ik natuurlijk uh, getuige van geweest, uh, dat is uh, Rosemary uh, geweest. Ja. En bij uitgave nummer drie dan is het uh, de beurt aan een popronde uh, deelnemer, Jacob Drescher. Dat klopt. Ja. <laughs> ja, <laughs> ja. ja, uh, die, uh, ja want, want beide hebben wel wat in, in de mars. Ja. Ik, ja, <laughs> anders had je ze niet gevraagd. Maar wat heeft uh, Rosemary in, bijvoorbeeld, want het is een beetje in een geestverwant uh, ook, hè muzikale geestverwant van jou? Ja, uh, deels, deels wel. Ik denk dat, uh, dat we allebei uh, een beetje de, de country-folk hoek uh, heel tof vinden. Mm -hmm. um, en ik ben haar een keertje tegengekomen bij. Uh, ...bij optreden waar zij ook moesten, of mochten optreden. Hmm. En uh, dat sprak me heel erg aan... ...wat zij deed, dus is altijd blijft... Ja, ...bijgebleven. Ja. En toen dacht ik... ...hé, hey, dit is leuk voor dit concert, concept. Ja, dat is Rosemary En dan Jacob Drescher. Nou ja, dat, dat lijkt me ook wel misschien... ...een korte klap als ik het zo hoor. Ja... Uh, hoe ben ik bij hem terechtgekomen? Ik zou het als het niet eens meer weten hoor. Nee. <laughs> nee. Nee, nou ja, goed. Ik ben nog een keer tegengekomen en nooit live gespeeld. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. En ik weet dat hij vaak met, uh, met band optreedt. Mm -hmm. uh, dus solo uh, wat minder. Dus ik ben, ik ben heel erg benieuwd uh, wat, hij, uh, wat hij kan brengen die middag. Ja, um... Nou, is dat dan de laatste keer, hè? die 17e november? Uh, is dit dan toch iets wat uh, ja, toekomstvatbaar is? Voor, voor meerdere keren nog uh, zijn editie. Ja, ik, denk, ik denk het zeker. En uh, we hebben al sowieso met het slachthuis ook al besproken... Dat, uh, dat de intentie zeker is om in 2025 door te gaan. Mm -hmm. uh, uh, we hebben het toevallig volgende week. Dus dat is als jullie het gaan opnemen, hebben we die evaluatie al gehad. Ja. Uh, hebben we hebben een evaluatie. En dan uh, gaan we het hebben over de toekomst. Dus er gaan zeker nog uh, data komen. Ja. Uh, misschien wel in december. Maar dat is nog even twijfelachtig. Oké. Okay. Dus uh, in principe. Uh, volgend jaar weer verder. Volgend jaar weer verder. Oké. Okay. Ja. Uh, dus de mensen kunnen in ieder geval weer. Uh, gewoon aandachtig. Naar muziek luisteren. En ook ja. bij het verhaal erachter. Want dat is de kracht. Absoluut. Ja. ja. Uh, hoe zit het met jou? Uh, ga jij ook uh, nog iets uh, nieuws doen? Of uh, kom je daar nu niet aan toe? Nou, wij spelen sowieso. Ja. Uh, en de meeste doen we drie of vier liedjes uh, uh, als start. Ja. En uh, we vinden het leuk voor onszelf om gewoon elke keer een nieuw liedje <laughs> ja. te doen. Dus ik ben benieuwd. Uh, we gaan het zien nog. Ja, uh, zou het zo kunnen zijn dat je uh, met, al die, uh, met al die georganiseerde edities, als je dus elke keer een nieuw liedje dat er zomaar een EP uit kan rollen met bijvoorbeeld, dit is de EP van uh, de Sunday uh, Sounds, zoiets. Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Ik wel een De ride van Sam Sexton was dat. En uh, dat had als, uh, te maken met uh, een op zijnde van een nieuwe Sam Sexton Sunday Sounds. Wat uh, komende zondag wordt uh, gehouden in Slachthuishalem. Want op het uh, moment dat wij dit laten horen is het uh, donderdag 14 november. En uh, dan praten we over zondag 17 november. En daarin zitten Jacob Drescher en Juri Swart. Die zitten daarin. Dus naast Sam stond En ik ben er geloof ik weer bij op deze zondag. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. Daarvoor hadden we dat gesprek. Nu, tijd ook weer voor een single die we bijna waren vergeten. En dat is deze van Koolbak. Dat nummer dat heet Waste. scars, cold hands unfold by the touch of your fire, so uncontrolled, putting up my desire. van Rodon Series. en uh, zij was hier 24 oktober ook bij ons in de studio. En dit is de nieuwe single zoals die uiteindelijk uh, moet uh, klinken, want ze had hem hier ook uh, laten horen tijdens haar uitzending. Wel in een heel ander jasje, de akoestische jasje. En dit is de uiteindelijke studioversie. De je uh, Koolbak met uh, hun uh, laatste single en dat is Waste. Die hebben ze ook een paar weken geleden uitgebracht. Dan uh, is er een gezelschap uit Haarlem en het schijnen ook weer bekend te zijn van onze muzikale burgemeester in dit dorp waar dit programma wordt gemaakt in Zandvoort. En dat is David Molenburg. En de band heet Untouched Grapes. En een van de nummers die op hun EP staat, op hun debuut EP, dat nummer dat heet Wrong Exit. Dat was Merritt's Veel met Hallo. En Tegenwoordig komt het tweetal uit Amsterdam. Eerder kwamen ze uit Utrecht vandaan. En dat is natuurlijk altijd heel fijn. Want dan vallen ze ook onder een ander plekje waar ik me mee bezighoud. En dat is 3 voor 12 Noord-Holland. En dan kunnen we ze daar ook mooi mee benoemen. Want het zijn dus gewoon Noord-Hollandse dingen die uitgebracht worden. Bovendien... Het is de laatste single die ze hebben uitgebracht. Want er komt een debuutalbum aan. Daarvoor was het de wrong exit van het fijne groepje... wat zich de Untouched Grapes noemt. En ze komen uit Haarlem en ze hebben een ep uitgebracht. Een debuut ep. En daarvan hoorde je het nummer wrong exit... Uh, er zit er nog één aan te komen dit uh, uur. En dan hebben wij uh, straks het, uh, het volgende uur. En daarin zit natuurlijk de man die vanavond uh, te gast is. En dat is Francisco Daniel. Dit is Sam Adams.